Jan Volkertzoon Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreu en geregisseerd door Jan C. Hubert. Deel Jan ontsnapt. Meester, meester, luister ja, nou even. Wat is er dan, mijn jongen? Heb je nog honger? Nee, nee, meester. Maar ik weet waar die Jan Volk het zoon is. Jij weet waar? Hoe kan jij dat weten? Ik heb met hem gesproken. Oh. Juist. En geloof nou maar gerust dat meester Virtulo eigenlijk helemaal niet blij is met die boodschap. Want muzikanten, goochelaars, berenleiders en zulk volkje... ...hadden al moeite genoeg om zonder hinder langs dorpen en beurten te trekken. Stel je maar eens voor dat geen enkele politieman je mocht helpen. Dat er geen enkele wet was je beschermde. Dan zou toch elke booswicht je straffeloos kunnen plagen? Of nog erger? Nou, precies zo zag het eruit... ...voor meester Virtulo en zijn troepje. Het moet muziek maken voor heer Koenen van Randzaten. Al is Virtulo nu bang... ...dat hij op de een of andere manier... ...wel weer in het kasteel zal terugkeren. Maar dan in de kerker. Hij zelf bespeelt een soort viool de veillere. Iselda heeft een harp, Jeroen een kleine trom en Jehanzen fluit. Zo staan ze tegenover de grimmige heer van Randzaten, die voortdurend rook uit de grote schouw in zijn ogen krijgt. En ze spelen voor wat ze waard zijn. Niks anders dan dat huppelduintje. Heb je geen krijgsmuziek? Met uw verlof, heer ridder, zal de vrouwen hier een strijdlied zingen dat de dappere kruisvaders op het eiland van Cyprus graag hoorden? Nee, dat heb ik al tot vervelens toegehoord. Uh, verhaal me liever van uh, zekere gebeurtenissen. Ik hou niet van muziek. Zoals gewild, heer. Ik. Uh... Ik heb nog eens nagedacht over de aardgeest. Uh, ja, ja, ja. Uh, uh, hoe zit het? Uh, krijg ik dat afweermiddel? Heer, in het zakje van zwart fluweel dat ge in mijn hand ziet. Geef hier. Niet zo haastig, heer, wat ik u bidden mag. Luister eerst heel goed. Uh, ik luister. Als ik u dit zakje overgeef, zal ik een zin uitspreken. Een zin die ik van een wijze moor geleerd heb. Dan pas mocht u dit amulet aannemen. Goed, en dan? Dan is het u vier dagen lang niet toegestaan buiten uw muren te komen. Denk daar wel aan, heer. Want vier dagen lang liggen de aardgeesten bij de slotgracht op de loer... om u naar het rijk van koning... ...oberonus te sleuren. Goed, even hier. Abozomus veradatimus viratissimus veratus, abexo. Aanvaard dit uit mijn handen, heer, dat het u mogen beschermen. Ik, uh, ik aanvaard het. Wat zal het u gelieven mij ervoor te geven, heer? Je hebt het vrijwillig gegeven, nietwaar? En het is nu helemaal van mij. Zo is het. Het zal mij dus van nu af beschermen. Juist, heer Ridder. Dan zal ik jou, zwerver die je bent, niks geven. Oh. Pak je weg met je troep Fiedelaars en wees blij dat ik je niet in een kerker laat stoppen. Oh, heer Ridder. De nacht is ijskoud, het vriest. Buiten door wellicht wolven rond. Laat ons tenminste tot morgen vroeg hier blijven. Hé, nee, wat mij die wolven? Misschien heb je daar ook wel een amulet tegen. O, oh <laughs> oh, heer, als het alleen de aardgeesten en de wolven waren, zou ik niet bang zijn. Wat baal ik erom of jij bang bent? Weg met jullie! We naar... Maar edele heer, ik ben niet bang voor mij en de mijnen. Maar voor dit slot. Want de sterren staan niet gunstig voor uw kasteel. Kun jij als sterren lezen ook, man? Waar heb je dat dan allemaal wel geleerd? In Bologna, heer. Waar ik geboren ben. Ik kan vele talen lezen en schrijven. Ook de taal der sterren en planeten heb ik leren verstaan. Al die monniken kunsten maken me aan het geven. Een ridder als ik hoeft niet anders te kennen dan paardrijden, vechten, zwemmen en jagen. Ha, ik lach om jouw sterren. Schieven! Dan moet het zijn zoals gezegd, heer. Ja, ja. Er waren toen ook al mensen die heel zeker meenden te weten dat je uit de stand van sterren en planeten kon zien... hoe het met landen, steden en vorsten zou gaan. Astrologie werd die wetenschap genoemd. En het waren echt niet de domsten die zich daarmee bezighielden. Daaruit is later de echte sterrenkunde ontstaan. Er waren ook mannen die naar de zogenaamde steen der wijzen zochten... en allerlei poeders mengden om zilver of goud te maken... Dat is wel nooit gelukt. Maar ook daar is een echte wetenschap uit voortgekomen. De scheikunde. Maar in de dagen van heer Koenen werd er erg neergekeken op alle boekenwijsheid. Vechten, vechten, altijd maar vechten. Dat werd mooi gevonden. En wie daar geen zin in had, of er niet sterk genoeg voor was, die telde niet mee. Al had hij nog zulke goede hersens. Intussen heeft meester Virtulo is zijn onzin over die aardgeesten, toch maar vier dagen tijd gekregen... om iets te doen voor die vreemde jongen, Jan Volkertzoon. Poortwachter! Hola, poortwachter! Ja! Oh, hier ben ik, meester. Moet ik jullie naar je nachtverblijf brengen? Ons nachtverblijf is buiten de muren, man. Jouw heer wil ons geen onderdak geven. Zo. Zo. Ja. Kom dan maar zo stil mogelijk mee naar de koken. Misschien weet ik wel een slaapplaats voor jullie. Koop! Koop! Word wakker. Ja, als die met zijn voeten in de hete as gaat liggen, dan is hij bijna niet wakker te krijgen. Hola, klok! Oh. Uh, uh, luister. De minstrelen moeten de poort uit van onze heer. Maar het vriest dat het kraakt. Kun jij ze niet ergens berken? Uh, meester, meester, hoor eens naar me. Stel je, Jan. Wacht je beurt af. Ja, meester. Maar, uh, maar uh, meester, Jan zei dat we maar naar die schaapskooi moesten komen, meester. Als we hier weg moesten. Want de poortwachter zou vast en zeker last krijgen, meester. Wat. Uh, wat zegt die jonge vent daar? Uh, krijg ik last? Laat hem maar praten. Nee, meester Virtoloog, luister liever naar hem. Waarom krijgt, krijgt de poortwachter last, Jehan? Omdat er een boogschutter op hem loert. Hennepin van Goes. Dan moet ik ook weg. Mm -hmm. Het ziet er uit dat we op jou moeten vertrouwen, Jehan. Wanneer heb jij eigenlijk met de Jan gesproken? Toen we tussen de schapen stonden, meester. Hij lag tegen de achterwand, onder het stro. Ik zag hem dadelijk. <laughs> en ik maar denken dat je zat te slapen. Echt, kom eens, Poortlacht. Hè. We moeten hier weg. Ik zal je onderweg wel vertellen op welke manier we jouw heer voor vier dagen binnen zijn muren houden. Heb je de poortsleutels? Jawel, maar, maar dan, uh, dan moeten haar mij nog omhoog en de brug omlaag. Uh, ik hoop maar dat Hennep niet wakker is gebleven. Anders gebeurt er wat. Dat voel ik. Oh, niet zo pibberen, man. Je bent een soldenier. Ja, ja, ja, ja, maar jij kent onze heer niet als je woedend is. Om buiten zo'n kasteel te komen? Nou, dat was niet 1, 2, 3 gebeurd. Daar waren zeker vier mannen voor nodig. Eerst moesten ze de hamei, een zwaar traliewerk van balken met ijzeren punten, omhoog draaien. Het diende voor afsluiting van het poortgewelf als zelfs de zware poordeuren vernield zouden zijn. Dan ging er een kleine poordeur open. En daarna werd de brug neergedraaid. Alles met handkracht. En de windassen waren zwaar en moeilijk te bedienen. Maar nu... Staan Virtolo en zijn mensen eindelijk buiten het kasteel. Peksels van een kou. Oh. Mijn arme neus was net zo'n beetje in de warmte gewend. Leun maar tegen me aan. Iselda, anders waai je om. He. Oh. Aarde donker. Weet je de weg naar de straat? poortwachter? Noem me maar Bavertmeester. Ik ben geen poortwachter meer. Uh, en de weg zal niet zo best te vinden zijn, met, met al die sneeuw. Ik kan de berm van het pad niet vinden. Meester, me, me, meester, hoor eens even. Zeg het maar, Jehan. Uh, laat mij maar voorop gaan, meester. Huh? Ik heb overal takken in de sneeuw gestoken. Uh, uh, Wat? Uh, uh, misschien kan ik die vinden. Oh. Uh, uh, Je mooi, bent toch een uh, zonderlinge vent, Jehan. <laughs> Goed, probeer maar. ja. Yeah. Oh. Ja, kruip maar goed tussen de dieren, mensen oh. Wat een kou oh, ik, ik, ik heb geen gevoel meer in mijn handen jij, Ben jij daar? Uh, ja, de rest doet de meester wel Ben jij Jan Volkerts jongen? Ja, ik ben het Kom te dan kunnen we zachter praten Hier ben ik. Ja, daar ben je. En wat nu? Uh, wilt u mij helpen? Hè? De jonge dame die ik bij me heb en haar twee vrienden willen het zo. Maar ik begrijp niet hoe we door deze kou moeten komen. Uh, bij ons in de buurt van Medemrik slaan ze schapen uit om en draaien strooflechten om de benen, uh -huh. Achter in dit hok ligt een hele stapel vachten. Ja, en, en stro is er genoeg. Uh, oh, mijn rug. Arme jongen. Hebben ze je zo geslagen, zal ik wat zelf op die striemen doen? Uh, of niet, ik ben een West-Fries. Wij kunnen heel wat hebben. Ja, ja wel, uh, hoe eerder we weg zijn, hoe beter. Hè. Laten we jouw middel maar proberen. Nee, erg zachtaardig werden die Westfriese jongens niet opgevoed. Als ze drie jaar oud waren, werd hun al in ondiep water geleerd te zwemmen. Ze werden door de sneeuw gerold om te harden. Ze moesten leren pijn te verdragen en nooit driftig uit te vallen. Want dat was kinderachtig. Een Friese jongen van twaalf jaar was al een hele kerel. Ook een overblijfsel uit de Germaanse tijd. Meester Virtulo en de zijnen... Winden zich dus stro om de benen, wikkelen daar doeken omheen en binden zich schapenvachten om. Zo stappen ze naar buiten. Het is nog donker. Welke kant moeten we nou uit, meester? Naar het noorden. De wind kwam van links toen we hierheen gingen. Ja. Daar ligt dus het oosten. We oh. keren ons nou om. Oh. Juist. Veel wind is er niet meer. Maar die moeten we rechts houden. En om maar hopen dat we het kasteel ongemerkt voorbij komen. Nou, dat, dat zal niet lukken, meester. Er zijn drie waakhonden bij de poort. Die, die horen ons vast en zeker. Nou, dan moet je maar eens goed opletten wat voor mooie geluiden ik de antwoord geef, man. Daar durft geen mens de poort bij uit. Daar heb je ze. Let op, ik ga een aardgeest vertonen. Dat, dat, dat is toverij. Kom nou, dat is Jeroen mij. Ga maar op, Jeroen. Laat nou die beestjes maar doorblaffen. Zie je wel, ze hebben ze binnengehaald. Ze zijn bang geworden. Ja, maar dan, dan, dan moet je zo midden in de nacht niet mee spotten, man. We, we, we weten niet waar we heen gaan. Er kunnen dwaalgeesten komen om je te straffen. Ja, bavert. Ja. Mijn bavervriend bleef er maar wat door. Dan merk je de kou niet zo. Maar wij kunnen nou eenmaal niet meer zo in die dwaalgeesten van jou geloven. Want daar hebben we te veel voor rondgezworven. Te veel voor gezien. En jij, Jan? Ben jij bang? Ermin is machtiger dan alle dwaalgeesten. Oh, nou, dat hoor ik dan ook maar weer eens, hè. West-Friesland gelooft nog rustig in Ermin. Nou, op mij blijft het gelijk, hoor, Jan. <laughs> Hoe gaat het met je rug? Als het dag wordt, dan... dan zou ik wel graag willen dat de vrouwen die zelf gebruiken. Dat, dat zal ik doen, hoor. Gaan we nog steeds in de goede richting, meester Virtolo? Ik hoop het. Die lichte sneeuw helpt wel een beetje. Als we goed lopen, Bavert, over hoeveel tijd komen we dan bij een dorp... ...of een gehucht dat niet van jou heer is? Ja, daar vlaag je me wat, meester. Als ik een zandloper heb, dan kon ik het je wel zeggen. En overdag ook wel. Heb je je voetstappen dan nooit geteld? Nee, ik kan maar net tot tien tellen, jongeman. Ik ben geen geleerde monnik. Een volwassen man die maar net tot tien kan tellen? Ja, dat was zo in die tijd. Zeker op het land onder de kleine boeren en de lijfeigenen. En de ridders waren er trots op, als ze niet konden rekenen. De mensen kochten en verkochten bijna niets. Ze ruilden alles wat hun akker opbracht. In de steden, daar waren anderen... die wel wisten hoe je cijfers moest optellen. Maar pavert de poortwachter kan het niet. En dus lopen de zwervelingen de hele lange nacht... door de besneeuwde weilanden. Tot eindelijk. Kijk, daar in de verte. Het slot van Baanbrugge. Nog een kort eindje... En we zijn van de grond van heer Kuna af. Ik, ik kan niet meer. Mag ik niet heel even rusten, meester? Nee, verder. Ik geloof nooit dat mijn praatje over aardgeesten zal helpen... als de ridder van Ransa ontdekt wat de poortwachter en wij hebben uitgehaald. Poortwachter, uh, poortwachter, luister eens. Wat, wat is er, jongen? Die, uh, die hennepin goed is dat een grote kerel met, met een litteken over zijn rechterwang en, en een geel wambuis onder zijn kolder? Jawel, w wat is dat dan? Ken je hem? Nee, nee, M maar toen we buiten de poort stonden, toen zag ik licht op de weergang, hè. Een vent die een fakkel vasthield, hij doofde hem meteen. Ja. Misschien wel hennepin, hè? Hoor je het, Iselda? Verder moeten we, verder. je staan? Stil. Allemaal heel stil. De handen! Nu schaf uit voor een hennepin. Hij heeft me verraden. Nu is alles verloren. De ridder zit vast te paard. En zijn honden komen achter ons aan. Niet opgeven! Doorlopen! Geef mij je harp, Zelda. En ga voor me lopen. Wat heb jij daar, Jan? Een krippel? Laat me maar. Ik heb geleerd met honden te vechten. Het geeft niets meer. We gaan allemaal naar de kerker. En... Doorlopen, zeg ik. Doorlopen. Jan ontsnapt. Dit was het tweede deel van Jan Volkertzoon. Een hoorspel van Dick Dreu met Wam Heskes als Virtulo, Dick van Zand als Jehan, Irene Poorter als Iselda en Frans Somers als Jeroen. Heer Koenen van Randzaten was Jan Verkoren, Bavert, de poortwachter, Tony Folletta en de vrouw die het verhaal vertelt, Dogi Rugani en Jan Volkertzoon, Alex Vaasen junior de regie had Jan C. Hubert.